Marianne Hageman met het NOS-journaal. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid is vlucht MH17 in Oekraïne... door pro-Russische rebellen met een raket uit de lucht geschoten. Dat meldt CNN. De nieuwszender heeft twee bronnen gesproken die dicht bij het onderzoek zitten. De informatie zou komen uit het concept-eindrapport van de raad... die het neerhalen van het toestel onderzoekt. De onderzoeksraad geeft geen commentaar op het nieuws van CNN. Het zou voor het eerst zijn dat er iets over het onderzoek uitlekt. Varkensvlees is mogelijk de oorzaak van een sterke toename van het aantal mensen met hepatitis E. Het RIVM is bezig met een onderzoek. Vorig jaar waren er drie keer zoveel besmettingen dan in voorgaande jaren. Hepatitis kan leverontsteking veroorzaken. Het onderzoeksinstituut richt zich in eerste instantie op varkens als besmettingsbron. De helft van de Nederlandse varkens is besmet met hepatitis E. VNO-NCW verwacht dat het Nederlandse export naar Iran fors zal toenemen als de sancties tegen dat land worden afgebouwd. Vooral producenten van voertuigen en bedrijven in de machinebouw, oliewinning en waterbouw kunnen profiteren, denkt de ondernemingsorganisatie. Nu wordt er voor 400 miljoen euro geëxporteerd. Dat zou kunnen verdubbelen tot 800 miljoen euro, zegt VNO-NCW. Twee begeleiders van een kleuter die twee jaar geleden in Amsterdam verdronk... zijn schuldig bevonden aan dood door schuld. Maar de rechtbank in Amsterdam heeft de twee geen straf opgelegd. Hoewel de begeleiders wisten dat niet alle kleuters in een groep een zwemdiploma hadden... lieten ze de kinderen zonder zwembandjes het water ingaan. De rechtbank ziet af van straf, omdat de rechters het belangrijk vonden... dat duidelijk is geworden wat er is misgegaan. Ook hoopt de rechtbank dat de verdrinking van de kleuter... een waarschuwing is voor andere begeleiders. Het weer bewolkt en soms druilerig. In het zuiden breekt de zon wat vaker door. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen vrijwel overal zon. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Laren en Eénbrugge 4 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam 5 kilometer file tussen Knopen Prins Klausplein en Delft. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen knopendel en Tielwest 8 kilometer aan een ongeluk. Op de A27 Breda richting Utrecht is ook een ongeluk gebeurd. Er staat 11 kilometer file tussen Geertruidenberg en Gorkum. Bij Gorkum is één ook dicht. Het verkeer kan het beste daar bij het Hooipolder omrijden via Waalwijk en Den Bosch. Over de A59 en de A2. Op de A27 van Utrecht naar Gorkem, daar staat 5 kilometer file bij Daar door een aanrijding. Wel zijn alle rijstoken weer open. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle, daar staat tussen knoop het Hoevenlaken en Amersfoort Vathorst 3 kilometer. En op de andere rijband staat 4 kilometer tussen Nijkerk en knoop het Hoevenlaken door een ongeluk. Daar zijn twee rijstoken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en Zomerhits. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu. Nou, het is weer zover. Het is weer tijd voor CFM Jongs Antwoord. Het is uh, de twaalfde uitzending alweer. Het is vandaag 15 juli. En uh, waar gaan we het allemaal over hebben in dit programma? Nou, rond kwart over vier beginnen we met de top 5 games. En dan uh, rond half vijf de top 5 films. En kwart voor vijf, het duur van de week en die heet Ghost, Het is een hond. Dan hebben we om vijf uur een kleine pauze, want dan is het nieuws. Dan uh, rond kwart over vijf hebben we de evenementen op het circuit van Zandvoort. Om half zes, De evenement in Zandvoort voor de jeugd. En dan rond kwart voor zes, typische meesterdingen. Maar goed, we gaan eerst lekker naar de muziek luisteren. Hier is Pitbull met Fireball.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 dat het tijd is voor de top vijf games. Ja, dan beginnen we op nummer vijf. Daar staat uh, Mario Maker voor de Wii U. De laatste tijd moet ik zeggen dat de Wii U wel in is. Op 4 staat Splatoon, ook voor de Wii U. Dan gaan we naar de top 3. Namelijk op nummer 3 staat GTA 5. Voor de Playstation 4, de Playstation 3, de Xbox 360, de Xbox One en voor de PC. Op nummer 2. Halo 5 Guardians... voor de Xbox One... op nummer 1. Nummer 1! Daar staat Black Ops 3... maar die is nog niet uit, want die komt pas uit... op 6 november 2015. Maar heel veel... kinderen, die hebben het er al over. Die is pas voor 16 jaar ouder... maar uh, veel kinderen spelen het al. Ik zelf ook. Maar goed, die komt dus pas uit... op 6 november, dus dat is nog even wachten... En die, is, uh, die komt uit voor de PlayStation 3, de PlayStation 4, de Xbox 360, de Xbox One en voor de computer, voor de PC. Goed, dan gaan we weer verder met de muziek hier. Turn Down for What. The rugged shot, five and loud, and if the rugged shot, five and loud, and if the rugged shot, five and loud, and if the rugged shot Another year. But you won't be one. Like what? Van Ariana Grande En nu Waiting for Love Well there's a will There's a way Kind of beautiful And every night Has a stay.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 Nou, het is half vijf, dat betekent dat het tijd is voor de top vijf films in de bioscoop. Op nummer vijf staat apenstreken voor alle leeftijden. Op nummer vier staat spij voor twaalf jaar en ouder. Op nummer drie de boskampies voor zes jaar en ouder. Op twee, big hero six. Zes jaar een ouder, nummer 1, nummer 1, wat zal nummer 1 zijn? Nummer 1, nummer 1, nummer 1 is inside out voor alle leeftijden. En is het weer tijd voor de muziek? Hier is One Republic met Love for South.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 Came the truth, my screams is the proof. Them other dudes get the dues, So I speed in the coupe. Leaving this interview, it ain't nothing new. I've been fucking with you, telling them ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word. I'm no good. I'll be bad for my baby. So, uh, make sure that he's getting his share. Make sure. Keep em please rub 'em down, be a lady in a free. She loves some, uh, in the club with the lights off. But you act a shy for come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that, I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. what you act a shy for just give me, you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give me to you.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 She loves something, bring it, bring it back like she loves something, uh, in the club with the lights off, but you act a shot fog. come and show me that you. with it, with it, with it, with it, with it. Maar het is kwart voor vijf. Dat betekent dat het tijd is voor het dier van de week. Met de, deze week het, is het dier van de week Ghost. Ghost kan het prima vinden met andere honden. Hij gaat achter katten aan, maar is gewend aan kinderen en is er echt... Heel erg lief mee, ook al is hij redelijk groot. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Het is een vriendelijke en aanhankelijke jongen van 6 jaar. Hij trekt behoorlijk aan de lijn, maar, maar luistert prima als hij los is. Hij houdt ervan om lekker gek te doen en speelt graag met een bal. Ook zwemt hij wel eens, maar als het te diep wordt, is hij snel klaar. Go zoekt lieve mensen die lekker veel tijd met hem doorbrengen. Bent u dat? Kom dan snel eens langs om kennis, met deze, om kennis te maken met deze lieverd. Dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat nummer 5. Het telefoonnummer is 023 571 3888, 023 571 3888. Het Dierenthuis is geopend van 11 tot 4 uur op maandag tot en met zaterdag. Of ga naar www.dierenthuis.nmerland.dierenbescherming.nl dan gaan we weer verder met de muziek. Hier is David Kedda met I say, oh, it feel so good. zoekplaat gekregen van mijn vader dat is kraantje Poppy feestent, maar dan een remix ervan van feestdietje Ruud nou hier komt hij dan speciaal voor jou Van de dorre mensen, welkom in de feestjes. Iedereen, iedereen en iedereen, dat is hoe het hoort op deze party in de feestjes. Welkom op de allerleukste party van de dorre mensen, welkom in de feestjes. Vast het elke avond, maar een feestje, zoals hier, zoals hier. Mensen, welkom in de feestjes. Was het elke avond, maar een feestje zoals hier, hier, hier, hier. Dit wordt hakken, lachen, denken, lammen, zwijn vlammen. Dit wordt hakken, lachen, denken, lammen, zwijn vlammen. Dit wordt hakken lachen. Kan die wel weer, hè? Het was een beetje hard. Mijn vader houdt ervan. Nou, ben ik er ook wel een beetje van genomen. Ik hield er wel een beetje van, stiekem. Maar... Goed, we gaan weer verder met de rustige muziek. Hier is Mimimi van Cerebro. Bijna 5 uur, dat betekent dat dit tijd is voor het nieuws. Maar we draaien nog één plaatje en dat is Hold My Hand van Jess Glenn. Standing in a crowd room en I can't see her face: Put your arms around me, tell me it.